Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Terreurorganisatie Hamas is niet meer in staat om een aanslag uit te voeren op Israël... zoals dat in oktober gebeurde. Dat zei de Amerikaanse president Biden in een toespraak. Volgens Biden is er nu tijd voor Hamas en Israël om een akkoord te sluiten over een wapenstilstand. En al daarvoor zou Hamas alle vluchtelingen moeten vrijlaten. De Amerikaanse president sprak van een beslissend moment...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 De dader raakte zelf ook gewond. Hij ligt in het ziekenhuis en is niet aanspreekbaar. Duizenden mensen protesteerden vanmiddag op de Zuidas. Daar werd een klimaatmars georganiseerd. Deze deelnemer legt uit waarom ze juist daar protesteerden. Omdat hier weer bedrijven zitten die uh, vervuilen... en die uh, heel erg veel winst maken over de rug, uh, rug van de planeet. De organisatie achter de klimaatmars heeft al eerder op de Zuidas gedemonstreerd... maar dan in het weekend. En dan is er natuurlijk bijna niemand. Door de mars op de doordeweekse dag te houden, hopen ze de aandacht van de bedrijven te trekken. En er is in Italië veel gedoe over het Davidsbeeld van Michelangelo. Je weet wel, die naakte gespierde man op een sokkel. Er worden aan het lopende band souvenirs van verkocht, maar dat zijn dan vooral de kont en zijn geslachtsdelen. Daar is de museumdirecteur in Florence, waar het beeld staat, klaar mee, vertelt correspondent Helene de Haans. Die eindeloze stroom aan... ...magneten die hierbuiten verkocht worden met de billen van de David... boxershorts met alleen zijn voorkant. En Holbert zelf noemt dat een vernedering... ...en een belediging van het cultureel erfgoed van dit land. Het museum in Florence heeft al rechtszaken gewonnen tegen modebladen en merken... ...die aan de haal gingen met het iconische Davidsbeeld. Ze overwegen nu meer van dit soort acties. Dan het weer. Bewolkt en op sommige plekken een bui met zo'n 13 graden. Morgen begint met regen. Later wat zon, bij 19 graden. Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM. Met nu. See it. says about you.